Ik wil eerst met Balk praten of er geld is. Als het er gisteren af is. Koffie, broodjes, limonade, snoep. Uh, het is nu bijna af. Koffie, koffie verse broodjes, limonade, koffie? snoep, gevuld vroeger. Ja, twee koffie alsjeblieft. Twee koffie, alstublieft. 1,40 gulden. Veertig. Uh, laat mij nou maar eens betalen. Je declareert het toch wel. <laughs> Neem ik aan. Je hoeft het niet te tekenen als je niet wilt. Weet je.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 Ik was dort bij de kampen aan het mestriem, en toen kwam er langs de boetsenweg zo'n zo stadsmevrouwtje fietsen. Helemaal alleen. En boks ze weg, hoor? Nee, ik kan het wel blijven. Was toch niet slim, hè? Dat bunkte al veel. <tos> <tos> oh. Zie je straf van de fietsen? Geradenbok en dree moet maken, en ik zeg u een goeiedag, en ze zegt, Boer zegt ze, wat stinkt het hier? Ik zeg, Ja, mevrouw, dat, dat binnen weer Mijn aardappels, zegt ze. Ik zeg je wel, mevrouw. Maar, hoe kan dat dan? vraagt ze. Ik zeg, wel mevrouw, als weet in de grond stopt, dan neemt een beetje stront. En als het op uw bord komt, dan noemt u het aarappel. Ja. Thank <laughs> you.